Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Deze man wordt weer een collega van mij. Het voetbalnieuws van vandaag, dat via het AD wereldkundig werd gemaakt... is het bericht dat Arjen Robben, een van de grootste voetballers... uit de gezin is van het Nederlands voetbal... aan het eind van dit seizoen zal vertrekken bij Bayern München. Ja, Tom Egbers. Hij gaat weer programma's maken voor de NOS... en niet voor NOS Sport, waar hij eerder werkte... en waar hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag... Egbers spande een rechtszaak aan omdat hij weer aan het werk wilde. En DENOS en de presentator zijn daar nu over uit. Egbers blijft weg bij sport, maar gaat documentaires en verhalende programma's maken... zoals hij al eerder deed over zijn band met Engeland, Schotland en Ierland. De NOS en Tom Egbers hadden van de rechter tot dinsdag de tijd gekregen om er samen uit te komen. In Roemenië zijn opnieuw stukken van drones gevonden dicht bij de grens met Oekraïne... Het Roemeense ministerie van Defensie houdt er rekening mee dat het resten van Russische drones zijn. Die worden vaak gebruikt bij aanvallen op Oekraïnse havens en steden... die op een paar honderd meter van de grens met Roemenië liggen. Dat land is lid van de NAVO en heeft de beveiliging van het grensgebied al opgeschroefd... nadat er eerder in hun gebied al dronewesten waren gevonden. En de premier van Curaçao, andere ministers en negen parlementsleden van het eiland daar gebruiken geen drugs... Ja, ze deden een test op kook en marihuana omdat er allemaal roddels rondgingen over drugsgebruik door belangrijke politici. Maar al die testen zijn dus negatief. En dan nog een mooie weekendtrip voor boer Dirk uit het Drentse Dwingelo. Hij is voorzitter van boerenclub LTO en is uitgenodigd om langs te gaan bij de paus. Ja, een bijzonder bezoek. Uiteraard is dit, dit bijzonder. Alhoewel het weer ook niet heel erg raar is natuurlijk als je kijkt dat... Nou, er altijd elk jaar natuurlijk ook de dank uitgesproken wordt voor de bloemen die uit, die uit Nederland komen. En nou, daar staat Nederland wel echt, echt bekend om. En juist vanuit die bekendheid en die connectie gaan we daar ook heen. Ja, maar het gesprek moet wel over meer gaan dan alleen die bloemen. Dirk hoopt ook met de paus te gaan praten over het wereldvoedselprobleem. En dan nog het weer, de rest van de middag op de meeste plekken droog. En soms wat zon bij een graad of 13. En pas vannacht komt er opnieuw regen aan. Kijken we nog even naar morgen, dan is het 2 graden warmer. En dan wordt het wel bewolker en is er ook meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ze zelf ook van gesproken. Zo'n vroom gekwezel met zijn zondebokken levert een ander geen vergiffen Het is te vlug, met vloeken, trager met vergeven. Daar zit wel schuld, maar dit besef maakt stuk. Om Kajns wil zal zij haar God weer streken. Luisteraars, uh, welkom terug bij het tweede uur van morgen is het weekend. Ja. En we gaan meteen wat uh, cabaret draaien. Hè? Gaan meteen, ja, maar ik heb nog wel een, een, een vorm van cabaret. Ja. Weet je wie uh, hoofd van uh, de commissie van vrouwenrechten is geworden? Van de VN? <laughs> I, de, het, als je denkt, vrouwenrechten... dan ja. denk je al toch als eerste van welk land staat daar het hoogst in? Die, die, daar hebben de vrouwen het meeste recht... <laughs> Zuid-Korea. Ja, bijna. Bijna. Saoedi-Arabië. Ja, dat kan niet. Je had de gek. Je nee. me voor de gek. De Verenigde Naties heeft Saoedi-Arabië verkozen als voorzitter van de commissie van de status van de vrouwen. Ja. Het doel van de commissie is het promoten van gendergelijkheid over de hele wereld. Mensenrechtenorganisaties zijn niet blij met de benoeming van Saoedi-Arabië... Nee. vanwege de onderdrukking van vrouwen in het eigen land. De Saoedische VN-ambassadeur... nou ...hele moeilijke naam... ...neemt het stokje van de Filipijnen uh, over. Uh, normaal gesproken behoudt een land het voorzitterstitel voor twee jaar. Maar de Filipijnse ambassadeur stopte vroegtijdig onder druk van met name Aziatische landen saoedi arabië werd verkozen omdat... zich geen uh, tegenkandidaat had gemeld... voor of tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de commissie. Nou, ja, dat is wel ik apart het, inderdaad. Ik ja. vind het wel... Ik vind, ik vind het triest. Ik vind het heel erg. Ja, ja. Maar het dus. komt omdat, als je, als je goed leest... dat niemand wou het te organiseren. Ja. Dus niemand is bereid om daar weer geld aan uit te geven. Ja. Dus ja. En Saudi-Arabië ja, geeft alleen maar geld uit... En ja. want waarschijnlijk gaat het WK voetbal daar ook weer naartoe ja dat ja, In, geld inderdaad dat is, ja, dat is toch een probleem overal het geld ja. ja ja maar ja goed weet je hoe serieus wil je jezelf als voetballer nemen ga je eerst naar Qatar en dan ga je naar saudi arabië ik vind het niet ik vind dat je afbreuk doet aan je je gaat ervoor het geld ja ja, ja, ja dat, dat, maar dat moet je dan ook zeggen. Dan moet je ja. niet zeggen van, we hebben mensenrechten en uh, hoog in het vader zijn en we zijn tegen slavernij. Ja, maar... Alleen in de oudheid, maar niet in de hedendaagse cultuur. Okay. Dan zijn we niet tegen slavernij, dan mag slavernij. Dus... Ja, dat is een moeilijke ding inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, Don't Look Back is uit 1979. Ja, ja. Ja, het geconstateerd, toch? Ja. ja. Maar goed, gauw voordat jij ons gaat verlaten... Uh, tot ja. het cabaret. Lenette van Dongen. Met iets moois. Vrouwen, als je niet meer weet wat je jezelf moet geven... en waar je toch heel gelukkig van wordt... neem een urinoir. Ja, echt, nee, ik heb nu een toilet en een urinoir. Het is geweldig. De hemel gaat voor je open. Even kijken. Meneer, als u wilt plassen, staand plassen, staat u dan liever bij een urinoir of boven haar toilet? Urinoir, hè, klopt, hè. Als jij staand wil plassen, urinoir of boven haar toilet? Maakt voor jou niet uit, zij maakt het toch schoon dat ik een meisje Urinoir of toilet? Urinoir ook. Houd ik... Houd, tuurlijk, nou, dan zou ik toch wel even bij u verder. Ik wou bijna naar hem toe gaan. Dus, uh, uh, hoe heet u? Joop. Joop? Heel mooi, heel lang. Joop, Mag ik jou even gebruiken? Uh, je hoeft niks. Je kan gewoon blijven zitten maar even als feiten checken. Ik heb er namelijk niet één, maar ik heb me laten vertellen waarom mannen zo blij zijn met een urinoir. Kijk, mannen, het is hier warm. Jullie zitten bijna allemaal zo of zo. Of zo, Er zit weinig ruimte in die broekje kleine jongen, die zit zo. Ja? Uh, Joop, ben je links of rechts dragend? Volgens mij is Joop links draagend. Maar het maakt ook niet uit Joop, je hebt gewoon die kruisnaad zit over die kleine jongen En het is nu warm, ik heb ook het zweet op mijn kop. Dus het begint een beetje zweterig en het wordt een beetje nattig en weer droog en weer natter. en weer droog en droog. dat is aan het vooraf. Joop moet dan plassen, gaat zo meteen naar het toilet, doet hem open en dan hangt die kleine eruit. Maar door het warm-koud-warm-koud is dat velletje aan de voorkant... Dat veletje aan de voorkant zit wel eens een beetje vastgeplakt. Klopt dat, Jo? Daar kunnen ze niks aan doen. Het is gewoon warm, hij is schoon, ik kan hem gewoon afstropen en letter aan de gang, maar... Ja, dat veletje aan de voorkant zit er wel eens vastgeplakt, maar... Maar, aan de zijkant... Zit er dat al als een klein gaatje? Hè? Klopt, Joop? Het <lacht> is dus op het moment dat Joop moet piesen, gaat die broek open. En Joop zegt: Ja, pies, ga maar. Dus die pies rent op die uitgang. Maar hij roept: Ga terug, ga terug, ga terug. Maar als het eenmaal stroomt, Joop, je krijgt het van zo langs als leven niet meer afgesnoerd. Goed. De, die pies loopt op het velletje af en, en dan zegt die en zegt aan de linkerkant zie ik een gaatje. We, we gaan links af. Dus hij, hij wil niet knoeien, maar hij staat keurig te mikken op jouw toilet. Maar opeens komt het er dan die kant uit. Dus hij probeert te redden wat er te redden valt. Hup. Ik heb echt wel eens gedacht: waarom zit de pis op de muur? Ben je blind of zo? Dat kan hij niet helpen. Hij staat daar, hij staat daar. Met het zweet op zijn voorhoofd, oh god. Nou, en dan een groot verschil. Je neus kan dit. Dat kan hij niet. Het zou makkelijk wezen. Je neus kan dit. Kan hij niet. Dus op het moment dat de pies op is en Joop zegt, nou, kraan dicht. Zit alleen in het laatste stukje zit nog wat. Maar dat kan hij niet meer terugkrijgen. Dus dat moet hij voorzichtig proberen zo. <lacht> en op het moment dat Joop denkt, hij is schoon, hij kan naar binnen. Is die bungee jump druppelde nog. Die denkt, ja. Altijd precies midden op je bril. Jij weer pist, hij weer boos. Koop een urinoir, je hebt nooit meer gezeik over je bril. Dankjewel, Jo. En la boos. Waar ik wel oprecht heel, heel blij van kan worden, is van het idee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 Oh ja? Ja, ik ben dus geen wetenschapper, maar ik denk wel eens, waarom eigenlijk niet? En weet je, omdat het zo'n simpele klank is, heeft hij ook nooit echt hoeven veranderen. Vind ik dat ook het mooie. Hij is er gewoon altijd bij gebleven. Hij is er ook geweest, die klank. Dus ik weet zeker, de Grieken en de Romeinen, ah, ah, ah, ah, die zeiden dat ook al. En in de middeleeuwen ook. Ah, ah, ah, en de Renaissance. Ah, ah, ah, en de Barok. Ah, ah, de Rococo. Ah, ah, of omgekeerde week dan nou precies. Rococo. Ik doet het ook niet. toe. Ah, ah, ah, Industriële revolutie. Ah, ah, ah, eerste Wereldoorlog. Ah, ah, Tweede Wereldoorlog. Ah, ah, ah, nee. <macht>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 En die varens hebben toen al gedacht, terwijl iedereen dus bezig was met evolutie en groter en beter en sneller, hebben die varens gedacht van, uh... nou, ik vind het goed zo. Uh... Vind het leuk, leuke kleur, groen. Ja, nee, we staan eigenlijk overal bij, nee, zo laten we het. Door die hele geschiedenis heen met je middeleeuw allemaal moeilijke dingen met lijfeigenschap en fazallen en zo. En ook tarra, een varen, vind ik grappig. La la la la Door die hele en de oorlogen waardoor je ook nu gewoon de intratuin in kan lopen en la Daar staan ze weer, onze vriendjes uit het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 historisch moment ja. Ja, Marja heeft ons helaas moeten verlaten. Ze is op weg naar haar zieke vader. Dus uh, het voordeel is dat ik me helemaal kan uitleven met, uh, op mijn muzikale voorkeuren. En hier een nummer dat ik al ja, een tijdje geleden gehoord heb. Een heel oud nummer. Dusty Springfield met Spooky. Ik heb Needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Erik Carmen met All By Myself. Erik Carmen is helaas uh, een week of drie, vier geleden overleden. En natuurlijk hij is ook bekend geworden als uh, de zanger van de Raspberries. Maar goed, terug naar mijn favorieten. Mijn grootste favoriet, moet ik wel zeggen: de Beatles met Revolution. Oh. Tongue tied or short time, time, don't even try Dat was uh, Too Shy van, uh, nee, Kajagogo van Too Shy. En in het kader van Easy Listening muziek gaan we meteen door met uh, Burt Backrack Met Raindrops Keep Falling On My Head. En daarna natuurlijk het mooie nummer This Guy's In Love With You van Herb Alberts. Raindrops are falling on my head.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 are falling on my head they keep falling but there's one thing I know the blues they send to meet me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 Nothing's worrying me Is it? Ja. Just die. Oké, okay, deze uitzending van morgen, het weekend, is alweer bijna op. We gaan weer naar het nieuws en uh, reclame toe. Het zonnetje schijnt, dus ik ga ook lekker naar buiten. Uh, we eindigen natuurlijk met The Beatles, Penny Lane en daarna Strawberry Fields Forever. Een prettig weekend iedereen en tot volgende week. Penny Lane, there is a bar, a